VN-militairen houden toezicht op het staakt het vuren tussen Israël en Syrië uit 1967. Door de burgeroorlog in Syrië is het geweld daar steeds moeilijker buiten de deur te houden. Hoewel Brazilië een van de snelst groeiende economieën is, zit nog niet de helft van de bevolking op internet. Dat blijkt uit cijfers over internetgebruik en mobiele telefonie in Brazilië over de jaren 2005-2011. In die tijd is het aantal internetgebruikers wel heel sterk gestegen. Maar 53 procent van de Brazilianen moeten nog altijd zonder internet doen. Het zijn voornamelijk arme mensen. Zo'n 30 procent van de Brazilianen heeft geen mobiele telefoon. Sociale mediabedrijven zien nog altijd grote kansen in het land. Zo heeft Twitter sinds kort een kantoor in São Paulo. De komende jaren worden het wereldkampioenschap voetbal... en de Olympische Spelen in Brazilië gehouden. Verwacht wordt dat dat het gebruik van internet verder zal aanjagen.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 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Uh, je kunt ook mailen naar nachtsuster@omroepmax.nl of twitteren via Nachtzuster. Of uh, een kijkje nemen op de chat, altijd gezellig, www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Vragen die nog niet beantwoord zijn of nog niet helemaal, bijvoorbeeld de vraag van Joop. Uh, moet je stem ook onherkenbaar gemaakt worden... als je zegt dat je in een televisieprogramma niet herkenbaar in beeld wil? 0800 1121. Freek wil weten waarom een windje van een ander wel stinkt... en dat van jezelf niet. Frans die vroeg zich af of bij een aanrijding de politie wel altijd checkt... of degene die de aanrijding veroorzaakte niet op dat moment aan het sms'en was. Jasper wil weten waarom cafeïne eigenlijk niet op de lijst van verdovende middelen staat... Igor die had het verhaal over de identiteitsbewijzen of de paspoorten. Waarom staan ze op je paspoort, de uh, pasfoto's, in zwart-wit? En wat gebeurt er met de oude foto die je inlevert bij de gemeente? Dat wil hij ook graag weten. 0800-1121. Anja belde je wel over het Songfestival. Waarom doen Turkije, Polen en Portugal en nog een paar landen niet mee deze keer? Als je dat weet, laat dat dan ook even weten. En Piet die belde zojuist met een verhaal dat mensen die komen van links... en. Dan rijden ze heel hard de rotonde op. En waarom we dan die personen voor laten gaan? Want eigenlijk hebben ze geen voorrang. Volgens mij verwoord ik het zo goed. Mocht je het begrijpen en een antwoord weten, bel dan even naar 0800-1121. En dan is het nu vier minuten over vier. Traditioneel het moment op Radio 1 bij Nachtzuster van Onrop Max. Dat we een discoplaatje draaien. En dat is vannacht geworden Heatwave Boogie Night. Nou, Boogie Night hier op Radio 1, hoor, zo midden in de nacht. 0800 1121 Stukraat. Hallo? Anneke uh, Stukraat. Anneke, Anneke Stukraat. Goeienacht. Goeienacht. Zeg het, Ik het wil eens. Ik wou nog even iets over de post zeggen. Oh ja. Ik ben getrouwd met een Duitse man en die heet Klaus. En uh, in het verleden, dan schreven ze een briefje of een kaart of zoiets. En dan stond er alleen maar op Klaus Nijverdal. Ja. En hij kwam over. Nou, dat was echt, echt waar? Ja. Dus er kwam uit de, de, de, de, ergens in Duitsland, was er dan een, uh, iemand die op het idee kwam om uh, uh, die, die daadwerkelijk zo'n kaartje op de bus te doen met alleen maar Klaus op. En, en er was er iemand bij de post in Duitsland die begreep... dat dat richting Nederland, richting Nijverdal moest. Nou, Nijverdal kwam dan, dan, dan, dan, begrepen ze dan wel. Maar hier in Nijverdal was Klaus waarschijnlijk bekend als de bonte hond. Dus, uh... Oh, eigenlijk wist gewoon iedereen dat... Uh... Ja. Dat Klaus ja. uh, eigenlijk gewoon waar ter wereldje ook een brief op de post doet voor Klaus, dan wisten ze al wel hoe laat het was. Nou ja, het <lacht> is een beetje overdreven. Dat weet ik maar wel. Dat vond ik ja. nog wel even leuk om te vertellen. Ja, prachtig. Ja. Nou, maar dat is dus ergens zit dus een soort elite-team, zit dat soort dingen gewoon uit te zoeken. Dus ongelooflijk. Ja, en dan nog iets over het paspoort. Ik heb net nog even gekeken. Ik heb dus wel een witte pasfoto op mijn. Pas, ja. Uh, Zwart-wit, ja, zwart neem ik aan. Ja. Ja, ja, ja. ja. Maar mijn man, die is nog steeds Duitser en die heeft ja. er wel een kleurenfoto op. Oh, ja, in Duitsland is het natuurlijk een groter land, hè? dan mag het meer kosten. Ik weet het niet, maar dat nee. is een heel gedoe. Dan moet je naar de consulaat in, uh, in Amsterdam en daar, daar moet je dan je foto's laten maken in zo'n zo, zo hokje. Ja. Bij, op het consulaat. Nou ja. En dan, dan zijn ze pas goed eigenlijk. Dus uh, nou ja, een beetje plauk, vind ik dat? Maar goed. Ja. Ik vind, vond het wel even leuk om te zeggen. Nou, hartstikke goed. ja En, en uh, goed aan Klaus dan. Nou, dat zal ik doen hoor. Van, van iedereen, denk ik. Iedereen in ja. Nederland. Ja, dat denk ik wel. <laughs> Dank je wel voor het bellen. <lacht> ja. Dag, Anneke. Dat kijkt. Hoi. 0800-1121. Dat is het uh, nummer dat je kunt bellen met uh, antwoorden op alle vragen. Maar ook nog steeds als je een nieuwe vraag hebt. Hè, dan kun je het gewoon doorgeven via dat nummer. Kevin. Goeiedag met Kevin. Hallo Kevin. Hoi. Uh, ik heb antwoord op de vragen over de paspoorten. Ja. Oh. Uh, het zit namelijk zo. De foto's mochten tot 2006 in zwart, wit en in uh, kleuren worden aangeleverd. Oh. Maar sindsdien is het uh, aangepast in verband met het contrast van de kleurenfoto's wat beter is. En ook, uh, het is makkelijker om vervolgens de foto om te zetten in de apps die uh, gemaakt wordt op het paspoort. Dus als je het paspoort vastpakt of de ID-kaart, ja. dan zie je in... Op het document zelf zie je ook nog eens de foto geëtst staan. Ja. Dat is makkelijker met kleuren. Oh, oké. Okay. Ook wordt de kleurenfoto in de chip ja. op, de, op het paspoort gezet. Wat een toestanden. Ja, alles voor herkenbaarheid hè? en de ja, omsporing. mogen we natuurlijk niet weten, want dan kunnen we het paspoort namaken. Ja, ja. Hey, en weet jij dan ook wat er met de pasfoto gebeurt die we inleveren bij de gemeente? Die gaat sowieso de gemeentelijke basisadministratie in. Oh, echt waar? Dus echt een bakje met uh, basisinformatie? Uh, ja. Wauw. Sterker nog, uh, bij bepaalde gemeentes uh, kennen ze het zo uh, uit een bakje trekken... en dan heb je binnen vijf minuten je rijbewijs of je paspoort alweer. Nou, dat is wel ideaal. Ja, beter dan een week wachten. <laughs> Nou, en waarom weet jij dat allemaal, Kevin? Ik werk voor de gemeente. Oh, kijk. En, en, en, en is het bij jullie snel geregeld? Of uh, moeten jullie nog eventjes uitgebreid bij zoeken? Ja, het is het uh, binnen vijf minuten geregeld. Geweldig. Nou, kijk, hulde daarvoor. Dank je wel voor je verhaal. Okay. En een, een fijne dag nog, hè? Is goed, dank. Doeg, hoi. Uh, nou, die kunnen we dus uh, afvinken, die vraag. Blijf bellen met uh, nieuwe vragen en met antwoorden naar 0800-1121. Memo? Goeie ochtend, nacht Zuster. Hallo, Memo. Hi. Ik had vraag, maar ook antwoord. Ah. En alle twee zijn van de muzikale wereld. Oké, okay, nou doe eerst maar het antwoord. De antwoord over die Eurosong festival. Ja. Die ja. landen die niet meedoen dit jaar. Ja, ja ik denk... Ik weet niet zeker, maar dat is volgens ongeschreven regels van de EBU, die Europese Bond -Unie. de Europese Bond-Unie. De maar, Europese maar, Bond-Unie? Maar dit is niet waar, want Turkije bijvoorbeeld heeft er zelf voor gekozen om niet mee te doen. Dat, ja, dat zeggen ze eigen uh, burgers. So, Bosnië doet ook niet mee, Tsjechië doet ook niet mee, nee. Slovakije doet ook niet mee en al die Portugalen... Maar dat is denk ik gewoon veel te veel iedere jaar, zo veel. Jij hebt gelijk als jij zegt dat je wordt moe. Ja. Hou het en, bijna niet vol, joh. En die festival is echt niet meer zoals die was. Ah, nee, maar dat is niet waar, Memo. Het ik is... bedoel qua, qua keus van uh, liedjes en muziek. Ik vind uh, hartstikke het hartstikke grote circus. Ja, het loopt natuurlijk volledig uit de hand allemaal... Maar ik bedoel, ik denk dat echt dit dit zijn zeg maar ongeschreven regels van die Europese mu muziek. Maar denk je dat ze maar wie mag wie mag dan opeens niet meedoen? Waarom? Nou, dat doet, doet ze natuurlijk achter de gordijnen bespreken en uh, afstauk doen. Jij doet die dit jaar niet, maar volgende wel en misschien een paar. Uh, uh, ja, en wel mee en, en zo hard tussen, denk ik, die mensen. En dat is veel te veel. Hmm. En uh, jij hebt ook gelijk, misschien, jij en ik zijn weinig die, die kuren die Nederlandse nummers niet echt uh, zo goed zoals ze vertellen op televisie. Oh, maar ik vind het prachtig. En ik vind Anouk ook fantastisch. Maar volgens mij heeft het helemaal niets met kwaliteit te maken, wie de wint. Ook. Ik denk dat die festival is meer politiek is dan muziek. Ja, ja. ja. Nou, Memo, uh, dank je wel voor je bijdrage weer. Maar ik, ik, ik had ook een vraag. Jij had ook een vraag. Ja, kom maar door met je vraag. Ik heb echt zin om te kletsen, oké? Okay? Nou, jee. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Vertel. Nee, mijn vraag was... Uh, wie heeft ooit uh, als eerste ontdekt die muzieknoten... die door Remy Faso Latido... en opgeschreven ja. en, en uh, verder is in gebruik genomen door het hele planeet, zeg maar. <laughs> door de hele planeet, ja. <laughs> nee, mooie vraag, Memo. Nou, ik, ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Ja, en uh, ik denk ja. dat uh, over het Festival. Dat de beste liedjes altijd zijn die voor de laatste plaats nemen. Dus niet de laatste, maar weer voor de laatste. De ene de de laatste, best, dat zijn de beste? Dat zijn de beste nummers op dit festival. Oh, dat is niet zo mooi, want wij moeten zaterdag als negende. Nee, ik bedoel, ik bedoel uh, één resultaat. Oh, okay. beste... oh, die tweede woorden, dat dat eigenlijk de beste liedjes zijn. Ja, daar zit wat in. En, uh, ja. ja, maar dat is toch een uh, kwestie van de smaak. Ja. En ik vind die commentatoren op de Nederlandse zender echt onprofessioneel. Ah, die zijn fantastisch. Echt? Jan Smit en Daniel ik Dekker als... zijn fantastisch. Ik als kijker heb geen behoefte aan hun persoonlijke mening over een nummer. Wat mij interesseert is die, wie zingt, wie hebben nummers gecomponeerd. Ja, en, uh, hebben wat, ze 47 wat. kinderen opgevoed. Maar zo, zo influence die ook andere mensen voor de stemmen. Vindt ach wel, nee, Memo, wat maakt ja. het toch allemaal uit. Je Echt, denkt toch niet, maar, ach, dat vindt Jan Smit een mooi nummer, daar ga ik op stemmen. Dit songfestival is... Heel erger dan wij denken. Ja, dat, nou dat, ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn. Nou, nu hang ik op hoor. Nu bel je maar iemand anders om te kletsen. Bedankt en uh, <laughs> succes. Doeg Memo, hallo. hoi. Sharida, goeienacht. Hallo, is Sharina. Ha hallo Sharina. Ik had een vraag over orchideeën. Ja. Ik heb, ik heb heel lang orchideeën gehad. En ze bloeiden heel, heel mooi. Ja. En in één keer kregen ze luis dus. Oh jee, ja. En die heb ik toen allemaal weggedaan. Ja. Ik heb, ik heb de potten heel goed schoongemaakt. Ja. Ik heb nieuwe gekocht. Ja. Maar ze kregen steeds weer luis. Ja. Dus eigenlijk mijn vraag was uh, hoe ik dat kan voorkomen en hoe ik dat kan bestrijden. Ja, dat is een goeie. Ja. ja, ik heb dat eerder gehoord bij orchideeën, dat luizen toch wel echt... Uh, luizen is echt een probleem met, um, met orchideeën, inderdaad. Ja, want als één het heeft, dan krijgen ze het allemaal wat je in huis hebt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat is net met luizen bij kinderen, maar dat zijn andere luizen. <lacht> ja. ja. Ja, nee, ja. en wat heb je al geprobeerd? Nou, met een... Uh met zeepsap. Ja, dat schijnt te helpen, ja. Ja, en ik had zo'n spray, Ja. die heb ik erop gespoten, maar dat helpt dus ook niet, die luis komt steeds. Steeds als ik nieuwe koop, komen er steeds, komt er steeds weer luis in. Ja, verschrikkelijk, narigheid. Ja. ja. Um, ja, nou ja, ik zeg maar gewoon 0801121. Heb je op het moment, heb je nu nog orchideeën? Ja, maar daar zitten weer luis in. Wat zei je, Sherina? Uh, die heb ik wel. Die je nu maar... hebt zitten ook nu op dit moment nog weer luis in. Ja. En, en, en, en hoeveel zijn het er? Uh, een stuk of tien. Want ik ben heel gek op... Positief. Ik wou net zeggen, je hebt er meteen wel een heleboel. Ja, want ik ben er hartstikke gek op. Ja, dat is wel duidelijk. Maar wat is het dan met orchideeën wat je zo mooi vindt? De bloemen vind ik zo mooi. Ja, dat is ook zo. En als de luis in zit, wat, als je nou gewoon de luis laat zitten, wat is dan het probleem? Ja, uh, kan ook nog. Hè? Ja, maar dan krijgen de andere planten het ook. Ja, en dan? Ja, yes, dan. They... Je hele huis de, de Een beetje vies idee hè? Ja. Ja, want het is ook plakkerig hè? Ja, nee, dat is waar. Nou, ik, ik ga op zoek naar adviezen. Wat doe je tegen luis in de orchideeën? 0800-1121. Succes Sherina. Ja, alvast bedankt! Ja, en alvast okay. graag gedaan. Ja. Doeg! Okay. Doeg. Als je nou een luis hebt van die hele kleintjes, zijn het little lies. Vleet op Merkies zit. Doet Mac en Little Lies. En als je weet wat je kunt doen tegen luizen in de orchideeën, bel dan even naar 0800-1121. Mocht je weten wie ooit de muzieknoot heeft uitgevonden, dan is het ook fijn om te horen. Ook via 0800-1121. En bijvoorbeeld de vraag van Anja: waarom doen Turkije, Polen, Portugal en andere landen dit jaar niet mee met het Songfestival? En check de politie of degene die een aanrijding veroorzaakt niet net aan het smsen was. Doen ze dat altijd? 0800 100, 1, 1, 2, 1 als je dat weet. Jack? Ja, goeiemorgen. goedemorgen Jack. Nou, ik heb er twee voor je. Um, de ene was van de Scootmobiel. Ja. De meneer vond dat zij daar niet op mocht rijden... omdat ze niet verzekerd zou zijn. Dat is natuurlijk Larry. Nee, omdat, het, omdat de Scootmobiel op zijn naam stond. Ja, nee, dat maakt niet uit. Oh. Dat maakt helemaal niet uit. Want het verzekeringsplaatje wat erop zit... ja dat is het, dat is het oude Brommenverzekeringsplaatje... Is gewoon een WA-verzekering. En de WA-verzekering die staat in dit geval er alleen maar voor dat schade die, die toegebracht wordt met dat voertuig. Dus dat is ook die goed mobiel. Mijn vrouw oh. heeft er ook een. Ja. En maakt niet uit of ik daarop rij of de buurvrouw, zolang als die maar verzekerd is. Ah, oké. Okay. En uh, dan komt er nog wel een ding bij. Dat ja. We hebben sinds een paar jaar dus de eigen bijdrage. De, die de gemeentes gaan heffen op het gebruik van de scootmobiel die zij helemaal voor jou betalen. Dat ja. is inkomensafhankelijk geworden. En dat kan inderdaad oplopen tot wel vijf of 600 euro per jaar die je moet bijdragen. Nou, voor dat geld kun je veel goedkoper, ja. zelfs ja. voor de helft van dat geld, ja. gewoon even op, op uh, marktplaats kijken en je koopt voor twee 300 euro koop je een hele leuke scootmobiel Die duurt jaren. Oh. Dat is en nog dat, eens een goede tip. Ja, en er worden er enorm veel aangeboden. Want uh, door de band genomen wordt er niet zo lang gebruik van gemaakt. De gebruikers zijn meestal in zo'n staat dat ze nog al snel door de familie te koop aangeboden worden. Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, is goede, ja. Mobielgebruikers. Ja. En er staan er enorm veel screens. <laughs> ...om er een lakend prachtige dus eens te wachten op een nieuwe eigenaar. Nou, wat een goed advies. Ja, ja, hartstikke goed, Jack. En dan had je nog wat? Eigenlijk. Wat ik eigenlijk voor belde, dat oh. was de speciale afdeling, afdeling van de, de, de vroegere PTT. Ja. En ik weet niet of de, de post dat tegenwoordig uh, ook nog heeft, maar ik schat van wel. Ik was zevarend, een jaar 40, 45 geleden, <laughs> en er werd aan mij een brief gestuurd. En die was geadresseerd. Aan Kildrecht, Hamburg. Nou, fijn, ze wisten dus niet waar die brief naartoe moest, Want nee. dat moet naar zijn Toen hebben ze, netjes in uh, Utrecht, hebben ze het Lloyds Register erbij genomen om te kijken van welke uh, maatschappij die boot was. Ja. En die hebben ze opgebeld en die zeggen: We hebben een brief en die moet naar Jack, want die zit op de Kildrecht. Ja. En zeiden ze daar: Jack, die zit niet op de Kildrecht, die zit op de Meerdrecht. Ja. En die komt aan in Londen. Ongelooflijk. Ik en drie dagen later had ik in Londen mijn brief netjes aan boord. En wat stond erin? Ja, laat ja, ik dat nog niet meer weten. Nou, wat het, nou die brief heeft uh, zo zijn best gedaan om je te vinden. Ja, ja nee, dat is, dat is te lang geleden. Dat weet ik niet meer. Okay. Maar er is dus wel degelijk een afdeling die uh, schijnbaar onbestelbare post. Maar uh, toch. Uh, moet proberen te krijgen. Ja, want het lijkt me echt heerlijk om daar te werken. Ja, ja, het lijkt nou, je... me zo leuk. Ik ben je ja. Ja. Goed, ja. nou dankjewel Jack. Ja, hey, graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, doe voorzichtig. Hoi. Ja. Dag. Jan. Ja, goedemorgen, Hé! Hey. Hoi. Misschien moet je hem wel van de handsfree afhalen, want anders dan wordt het een heel vermoeiend gesprek. Ja, dat zou niet uh, gaan, denk ik. Want als je hier kunt horen, dan moet ik er van stoppen. En anders dan uh, krijg ik een bekeuring, want ik zit al op de weg. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nou, roep even snel wat je wilde zeggen. Uh, ik had een antwoord over de Eurozone Festival. Ja? Gistermorgen had ik op de radio, hadden ze het er ook over. Ja? Toen zeiden ze van, die landen doen niet mee. Dat ze bang zijn dat ze winnen, en dan moeten ze het zelf organiseren. Oh ja. En dan, dan worden ze duur. Oh ja. Okay. Dat is gisteren gezegd op de radio. Goeie, ik hang op hoor, Jan, maar dankjewel. Ja, oké, okay. sorry. Ik word Doeg, nee, fijn dat je belde, hoi. Oh. Ja, inderdaad, want dat krijg je natuurlijk als je het organiseert. Dan wordt het een hele toestand uh, om dat allemaal te betalen. Als je... Maar ja, dan vraag ik me toch persoonlijk een klein beetje af waarom Cyprus wel. Maar goed, dat terzijde. Um, Gebian? Of iemand met de naam die daarop lijkt? Hamid? Het lijkt echt heel erg op Gebian. Hé, hey, Hamid? Hoi Astrid. Hoi, hoe gaat het? Hi. Goed, goed, dankjewel. En ah, met jou? Ook goed. Oké, okay, hou je zo. Ben je al getrouwd inmiddels? Nee. Oh. We, we wonen wel samen, maar... Uh, oh. dat, is, uh, dat is me nog wat, ja. Ja, er is van alles tussen kom en zo. En ach, ja. Af, dat dacht ik aan maar zetten ook. Echt waar? Ja. Het is nu helemaal op de lange baan geschoven. Dat, ik weet niet, ik wacht even af. Goh, Hamid, toch. Je zo. Maar ja, daar heb je zo'n toestand gebeurde. van gemaakt. Nou goed, maar zeg het eens. Uh, wat die meer net zei over dat Turkije en die andere landen niet meededen... Ja. was niet waar, hè? Oh. Ze wilden gewoon Nederland een kans geven. Dat zal het zijn. Maar... Ja, want anders komt Nederland nooit aan de top. Maar dat heeft natuurlijk geen enkel effect... zolang er nog minstens twintig landen meedoen. Ach, kom komt wel goed. Echt, wij, wij maken pas een kans als alleen België en wij meedoen. Dan maken we een kans, omdat er meer Belgen zijn dan Nederlanders... Hoi, oh, je, dat gaat tegenwoordig met stemmen, hè? Ja. SMS en zo. Ja. Dus ja, uh, er wordt niemand. Nee. Uh, maar, maar goed. Hier, ja. ja, maar sympathiek. heb vorige idee voor mevrouw Sharida, of als ik het goed zeg, uh, zei. Ja. Uh, dat, misschien zijn dat dezelfde luizen als wat de, op de andere bomen komen. zoals appelboom heb ik ook gehad, die luizen. Ja. En die kun uh, je zo'n kleine flesje, tubetje halen. Ja. En dan uh, kan je erop sprayen. En, nee. en waar haal je dat? Dan vallen ze allemaal draf dood. Waar dat, haal je dat? Bij tuinwereld. Tuinwereld? Ja. <lacht> ja, zoals de Intratuin of zo. Oh ja, de tuinwereld. Ik wist niet dat het bestond. Maar daar hebben ja, ze een tubetje en dat kun je sprayen en dan komt het goed. Ja, ze moeten even vragen naar die mensen die daar werken. Oh, om advies bedoel tuin, je, in tuincentrum. tuincentrum. Ja, ja. En die weten er raad mee. Ja. Dus oh ja. Dat heb ik zo gedaan, anders kwam ik er nooit vanaf. Ah, jij had luizen in de appelboom. Ja, op en... die bladeren, weet je. Blad, blad. Maar, maar kon jij na het sprayen van het tubetje nog wel de appels eten? Ja, daarna heb ik weer moeten spoelen. Oh ja, goed, goed wassen natuurlijk. Ja, even wachten, weet je wel. En even echt, daar vallen allemaal naar beneden. Ah, gelukkig. Nou, dan ben ik ja. weer bij. Heh. Dankjewel, Hamid. Astrid? Ja. Ik zit met de vraag uh, al jaren oh. en niemand heeft er antwoord op. Oh. En je hebt heel veel bijzondere luisteraars, dat weet ik. Ja, dat weet ik ook. Ja. Het is een be beetje be be een genante vraag, maar vorige oh, zei je collega: Nou, alle vragen kunnen gesteld worden. Hè? Ja. Dus ik vraag me af, waarom in plaats van het woordje slecht wordt het bijvoorbeeld KUT gebruikt, weet je wel? Nou, ja. Kutweer, kutauto, kutfriend, kutwerk. Ja. Waarom zeggen ze niet slechte werk, slechte weer? Dat is bijna met alles zo. En waarom, waar komt dat eigenlijk vandaan? Weet je dat? Dat is een goede vraag. Ja, niemand weet, ja, weet ik niet, weet ik niet, zeggen ze allemaal. Maar ja, als je iemand woord zeggen, dan zegt hij dat ook woord snel. Ja, daar heb je gelijk in. Of muziek ook bijvoorbeeld, dan zeggen ze dat woord ook als het niet bevalt. Ja, nee, ik, je hebt gewoon helemaal gelijk. Wat raar eigenlijk. Ja, waarom zeggen ze die? Waar komt dat vandaan eigenlijk dat ze die woord gebruiken in plaats van het woord is slecht? Ik, uh, ik uh, hoop dat het lukt een antwoord te vinden het komende anderhalf Kom, uur. Ik, ik luister. Oké, okay, dag Hamid. Dankjewel voor je tijd afzetten. Ja, Fijne jij ook. Hoi. 0801121. Als je een antwoord hebt voor Hamid, waarom gebruiken we kut als geldwoord of als, als, uh, ja, als uh, stom? Ja, 0800-1121. Um, adviezen voor Sharina zijn ook welkom, wat ze kunt do kan doen tegen de luis in de orchideeën. Memo wil weten wie de muzieknoot heeft ontdekt ooit. Uh, Piet wil weten waarom we stoppen voor mensen die van links een rotonde oprijden en hard rijden. Anja die wil dus weten waarom bepaalde landen niet meedoen aan het Songfestival, maar die vraag is dus zojuist beantwoord. Uh, Jasper die wil weten waarom cafeïne niet op de lijst van verdovende middelen staat. 0800 1121, als je dat weet. Frans wil weten of de politie altijd wel bij aanrijdingen checkt... of de betrokkenen niet aan het sms'en waren. En Joop wil weten of je stem onherkenbaar gemaakt wordt... als je bij een televisieprogramma uh, aangeeft dat je onherkenbaar in beeld wil. Waarom wordt dan ook niet altijd de stem onherkenbaar gemaakt? 0800 1121 als je de antwoord weet op een van deze vragen. Peter, goeienacht. Astrid, goedendacht. Hallo. Met mij hier, Peter. Dag. Ik heb, ik heb een antwoord op, uh, op die orchideeënvraag. Oh, kom maar door. Uh, ik heb dat ooit wel eens met, weet je dat ook met kerststerren, een witte of een rode, dat is al een paar jaar geleden. Een die kerstster? Maar, ja, met de kerstster, maar goed, jouw rust is niet zo goed, zei je al zelf. Ja, eigenlijk maar gewoon volstrekt afwezig. Ja. ja, dat maakt ook niet uit. Die, die, die, die, het probleem met die, met, die, met die orchideeën is, die worden zo ontzettend doorgefokt. Dus die dienen die, die, die, die, die eigenlijk als een soort bloem. Dus die, die, niet als de natuur, die gaan jaren mee. Die hebben slechts. Uh, gaan één een seizoen mee. En die luizen die erop zitten, dat zijn geen enge beetjes met, met, met glimmerende pootjes of zo. Dat zijn wolluizen. Ja. Yeah. En die, die, die, die, die kan je ook niet verwijderen. Je moet gewoon. als zo'n ding uitgebloeid is, moet je het gewoon wegflikkeren. Dat. Dat, dat is niet anders. En, uh, dat, dat zijn orchideeën. De naam daarvan is de valendopsis. Wat zeg je? De, de naam daarvan, de Latijnse naam van die orchidee is de oh, Ik versta je heel slecht, maar er is iets met de naam van de orchidee, ja. Maar ja, lang verhaal dat... kort, je kunt er dus eigenlijk niks tegen doen... als er wolluis in je orchidee zit. Als er wolluis in je orchidee zit, die, die, die plantjes worden zo doorgekweekt dat ze geen uh, natuurlijke resistentie meer hebben en die gaan maar één seizoen mee. Kijk, ik, ik heb zelf een kind op Cuba ja. en als je daar in de natuur loopt, dan zie je prachtige orchideeën en uh, orchideeën zijn saprofieten, dus die leven tegen bomen en die hebben daar volop ventilatie en warmte en ja, in deze barren tijd hier regen, regen, vocht. En noem maar op, hebben uh, uh, die, die jongetjes geen overlevingskans? Nee, nou ja. Dat is eigenlijk het antwoord. Je valt er stil van, of niet? Ja, nou ja, ik, ik, ik, uh, ik, ik zit nog steeds te denken aan het feit dat Hamid net zegt van... je kunt wel bij het tuincentrum iets halen, dus dat hoop ik dan gewoon een beetje. Want ik snap ook wel dat Sharina denkt van ja, ik, hoef, ik wil niet mijn hele huis vol luis hebben. En ik wil wel ja, ja, mijn hele huis wel, ja. vol ideeën hebben. Ja, oké, okay, maar als je dat visualiseert, een luis, hè, een beetje wat, wat in, in, in, in, in, uh, in, in jonge kinderen wel eens gebeurt, hè, op schooltjes. Ja. En dat zijn andere luisjes, je moet dat je alles visualiseren. Maar als we voor alles een spuitbus gaan pakken. Ja. Je weet dat de hele bijen, uh, het hele bijenbestand is bijna van 80% vernietigd. En we, we, we stappen naar je wat er een bar maken. Of wat zei je dit? De happy, wat zei die band, je net voor? De Happy Market of de Lucky Markt. En je, je trekt maar een spuitbus uit, uit de plank. En je spuit maar op alles wat beweegt, Dan ga je natuurlijk een, een, een biotoop vernietigen. Ja. En, uh, en we gaan in de toekomst uh, gigantisch tekort komen aan, aan voeding. En. en, en, en Oké, okay, nee, Peter, het is duidelijk, ja. Dus dat je, je, ja, kunt, okay. je, kunt, uh, je kunt ook luis accepteren als huisdier. Nee, je moet, kijk, je moet een orchidee kopen nu. Ja. Als jij morgen naar de markt gaat, morgenavond loop je lang, lekker langs de markt... en je of koopt een paar mooie bosjes tulpen. Ja. En die gooi je daar een week in de vuilnisbak. Ja. En die orchideeën die nu op deze manier, die gasten die nu gekweekt worden... Ja. die zijn kwetsbaar. Die zijn kwetsbaar, dat is geen natuurlijke, dat heeft geen natuurlijke genetica meer. het is duidelijk Peter, ja, Peter, het is duidelijk, dankjewel. Nee, wacht even, wacht Nee, want dan ga je nog een keer hetzelfde vertellen. Nee, wacht ik wacht ik heb nog één vraag. Oh, ja. Ja, ik heb het, je moet het NOS-journaal op de vingers tikken. Okay. Die hebben een gigafout gemaakt. Ja. Uh, het was vanavond Darts. En ja. het NOS-journaal zegt... Uh, van Gerwen heeft gewonnen van Taylor. Ja. Want dat is, dat is een gigafout. Ja. Uh, uh, van Bijneveld heeft gespeeld tegen Taylor. Van Bijneveld heeft verloren. Ja. Van Gerwen heeft gespeeld tegen Witt. En die heeft geholpen van mee, dus... Ja. Dan moet je dan eventjes bij de redactie, maar dat eos vandaag. Ik, ik doe zo even een post-itje uh, uh, op het postvakje van Anne Gien. Luister het maar even naar, want ja. dat is ook zo. Dank je dankjewel, Bert. Jij ook bedankt, Peter. Dag. Dag, goeienacht. 0800-1121. Erik. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, ik ga weer een op de vraag van de rotonde. Nou. Het is zich niet zo moeilijk. We oh. hebben in Nederland uh, de wegenverkeerswet. Ja. En daaronder hangt het RDW, het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels. Ja. En daarin wordt geregeld uh, wanneer je voorrang moet verlenen. Ja. En er wordt nergens gezegd dat je voorrang mag nemen. Nee, dat is het, hè. Dus als iemand heel hard de rotonde op komt rijden, verleent hij jou geen voorrang. Dan is hij wel fout, maar dat wil niet zeggen dat jij voorrang mag nemen. Nee. Dus eigenlijk zijn we allemaal zo fatsoenlijk, dat als de ander geen voorrang verleent, dat we dan stoppen. Want inderdaad, we zijn zuinig op onze lak. Gelukkig maar. Ja, dus de, nou, dat lijkt me echt zo'n logische verklaring, dat ik hem zelf had willen vinden. Dat had je ook wel gebeurd. Dat denk ik ook, als ik iets beter mijn best had <lacht> gedaan. Misschien is dat het. Nee, hartstikke ja. goed Erik. Waarom zit jij op de weg om uh, tien minuten over half vijf? Ja, chauffeur hè. Wat zeg je Chauffeur. Ja, dan is het een verstandig moment om op de weg te zitten. Ben je ook geladen? Ja. Uh, en uh, zullen ah, wij even raad wat die rijdt spelen? Ik zet hem even uit. Ja. Oké. Okay. Nou, wacht even. Dan moet ik altijd even voor gaan zitten. Hè. Want net deed ik het eigenlijk een beetje uit de losse pols. En toen uh, dat was het niet. Uh, nee, dat was niet uh, Marconi Hartwinning. Um, <tie> Oké. Okay. Uh, je bent geladen. Kun je het eten? Nee. Zijn het tuinmeubelen? Nee. Um, is het van hout? Nee. Is het van kunststof? Ja. Gedeeltelijk van kunststof? Ja, nee, het is dus denk ik helemaal kunststof. Ik denk ik helemaal kunststof. Ja. Um, breng je het naar de supermarkt? Nee. Breng je het naar een winkel? Nee. Breng je het naar een bedrijf? Ja. Wordt het daar nog verder verwerkt? Dan wordt het verdeeld. Verdeeld? Ik breng het naar een distributiecentrum. Oké, okay, daar wordt het verdeeld. Um, zijn het lamellen? Nee. Oké. Okay. <laughs> um, is het iets wat jij zelf in huis hebt? Ja. Eén of meerdere? Uh, meerdere, maar ik gebruik ze te weinig. Je gebruikt ze tandenborstels. Nee. nee. nee. nee. Oké. Okay. Uh, uh, gebruik je het in het huishouden? Nee. Gebruik je het uh, iedere dag? Mensen die het wel geregeld gebruiken, gebruiken die het iedere dag? Sommigen gebruiken het iedere dag en sommigen gebruiken het nooit. En, en ik hoor aan de zucht in je stem dat jij bij die laatste hoort. Is stoffer, een blik. Nee, oh nee, het was niet in het huishouden. Oké, okay, dus het is, het is kunststof. En uh, gebruik je het in de woonkamer? Uh, nou, je zit een beetje op de verkeerde lijn. Nee, um, dat kan niet. Oh, sorry. Oh, ja. Nee, je gebruikt het niet in de woonkamer. <laughs> nee, want ja, ik zit... Ja, nou, er... wacht even. Je ja. kan ze gebruiken in de woonkamer, maar eigenlijk zijn ze daar niet voor bedoeld. Maar dat wordt wel gedaan. Ze worden overal gebruikt. Zijn het sportschoenen? Ja! Echt? Ja! <laughs> Ja, nee, die, maar dan zat ik prima. Ik zat precies op de goede lijn, toch? Ja, ja, nee, inderdaad. Hartstikke goed. Hartstikke Sportsgroenen, jeetje. Een hele lading. Ja, die moeten natuurlijk ook vervoerd worden. Ja, ja, ja. En nou. ik had trouwens nog één tip voor, uh, voor de luizen. Ja, ze hadden geloof ik al geprobeerd. Wat ik altijd doe is een, uh, een sopje groene zeep en dan spiritus erin. Oh. En, en, maar even, sorry hoor, soms gaat het heel snel. Want ik, ik was nog. Ik, ik zie nou, een vrachtwagenchauffeur bij me die niet genoeg, voor me die niet genoeg zijn En nu zie ik je opeens voor me terwijl je de orchidee aan het afsoppen bent met spiritus. Wat is.? Nou, ik het, doe het niet met de orchideeën. Wat, wat sop jij dan af met spiritus? Uh, ik, nou, ik heb bijvoorbeeld buitenplanten, de kamperfoelie. Oh ja, de kamperfoelie die moet ook gewoon af en toe eventjes anders dan krijgt hij luizen. Juist. En ja. ik op de lucht van de kamperfoelie dus ik wil er geen luis in hebben, want die vreten de bladeren op. Ja. Dus ik doe dan een sopje groene zeep en dan doe ik er een scheutje spiritus in. En dat werkt fantastisch. Nee, ja, dat begrijp ik. Nou, dat, dat, dat, kijk, dat zijn de goede, uh, goede adviezen inderdaad. Spiritus en groene zeep. He, he. Nou, goed gewerkt Erik. Nou, succes met je programma. Ja, jij succes met de sportschoenen, zowel in de laadbak als thuis. Ja, dankjewel. Oké, okay, doeg. Dag. Ja. ja, dan moet ik heel even nadenken. Want ik draai altijd een plaatje dat aansluit op het onderwerp. Maar ik, er kwamen nu zoveel onderwerpen voorbij dat ik het even niet meer weet. Ik denk dat ik maar weer teruggrijp op de rotonde. Circles is dit. Christel, Nederlandse zangeres en circles. En uh, Christel is nu nog Amersfoort, maar gaat verhuizen. En mocht je uh, haar huis, haar oude huis in Amersfoort, nog een keertje willen zien, ze geeft in haar woonkamer nog één keer een concert. Als alle meubels eruit zijn, zijn verhuisd. Geeft ze in haar woonkamer in Amersfoort nog één keer een concert. En als je daarbij wil zijn, moet je maar even zoeken hoor. En dan moet je wel onthouden dat je Christel schrijft met een Y. En dan l -E in plaats van El, Want anders is het nog best even zoeken. Circles was dat dus een beetje naar aanleiding van de rotonde. Waar we dan zojuist een antwoord op hebben gekregen. Uh, Memo wil nog weten wie de muzieknoot heeft ontdekt. Sharina zoekt dus nog tips voor haar orchideeën en de luis. Ook al zijn we daar al wel een Beetje mee opstreek. Hamid wil weten waar we, waarom we kut als geldwoord gebruiken. Jasper wil weten uh, waarom cafeïne niet op de lijst van verdovende middelen staat. Frans vraagt zich af of de politie wel checkt bij aanrijdingen... of de betrokkenen niet aan het sms'en waren. Freek wil dus nog steeds weten waarom een windje van een ander wel stinkt... en dat van jezelf niet. Um, even kijken. Joop die um, vraagt zich af of je stem ook onherkenbaar wordt gemaakt... als je aangeeft dat je niet herkenbaar op de televisie wil. Nou is dat niet altijd zo, dus waarom is dat eigenlijk niet zo? Want je herkent mensen ook aan hun stem, zegt hij. 0800-1121. Um, Pieter. Ja, hallo. Hallo. Ik heb de volgende vraag. Ja. Uh, wanneer mensen dus roken... Ja. En als de persoon in kwestie dus uh, rookt, maar niets kan ruiken, kan die persoon dan ook uh, nog wel genieten van zijn sigaar of sigaret? Tja, dat zal misschien wel per persoon verschillen. Dat verwacht ik. Ja. Nou ja, dus we gaan op zoek naar iemand zonder reukvermogen die rookt? Ja. Dus of diegene even wil bellen naar 0800-1121, waar die vraag? Nou, omdat ik weet dat sommige mensen hun reuk uh, verliezen na een operatie of zo, hè? Ja. Komt wel eens voor. Dus ik dacht, ja, nou, ik wil toch wel eens weten of dat uh, van invloed is op het roken. Ja, nou, goede vraag. Ik, uh, ik ben benieuwd of iemand ook uh, het antwoord weet... Uh, dat is gewoon een kwestie van even bellen naar 0800-1121. Dankjewel, Pieter. Ja, en ik wil nog iets zeggen over het niet voorrang verlenen... Ja. aan uh, mede-weggebruikers. Ja. Dat kan je wel op een uh, boete komen te staan. Oh. Als je dat niet doet. Echt waar? Dus het is niet, het is niet vrijblijvend. Oh, oh dat we even gewaarschuwd zijn. Ja, dat is, is ook opgenomen in de wet. Dankjewel. Oké, okay, dank je. Goedendag, Pieter. Dankjewel. Hoi. 0800-1121. dus het nummer dat je dus kunt bellen met vragen en met antwoorden. Maar ook met de oplossing van het cryptogram. En de opgave van vandaag bestaat uit tien letters. En die luidt als volgt. Fijn stofje van de koe. Fijn stofje van de koe. 0800-1121. Frank, goeienacht. Hallo. Uh... Astrid. Astrid, ja. ja. Astrid, ik heb twee korte vragen ja. en een paar antwoorden. Oké, okay. zullen we eerst de antwoorden doen? Dat schoont lekker op in mijn administratie. Ja, als jij het wil. Ja. Het schuttingwoord. Hm? Het schuttingwoord. Oh, ja. ja. Juist. Ja. Nou ja, het lijkt mij, uh, ik weet nog dat ik dat woord hoorde hier. Ja. In het begin. Ja. En als ik me herinner met het opschuiven van de grens van respect ja. naar de ander toe, ja. werd het geleidelijk aan gemeen goed. Ja. Toch? Nou ja, ja ik, ik weet niet of er een oorzakelijk verband is tussen die twee uh, dingen. Nee, nee, maar het zou kunnen zijn, denk ik, ja. dat, dat op een gegeven moment uh, wordt uh, er eigen gemaakt, hè? ja zonder de inhoud eigenlijk ervan uh, te, te, te kennen, te waarderen. Ja, ja, ja. Lijkt mij, hoor. Ja, het is, het is misschien heel raar, hoor. Maar ik moet er steeds aan denken nu. Het, het scheldwoord kanker wordt heel veel gebruikt ja. nu. Als dus niet, het, dan heeft het voor mensen niet eens meer verband met de ziekte. Maar mensen vooral jongeren gebruiken het woord enorm veel. En dat ja. stuit me zo ontzettend tegen de borst... Ja. En toen moest ik van de week aan denken dat ik, ik gebruik... Als, het, als ik iets op mijn tenen laat vallen, dan zeg ik ook kut. Ja, toch? Niet nooit op de radio natuurlijk, maar wel nee, gewoon nee. thuis. Ja. En Mijn moeder die vond dat zo erg vroeger. Mm. Die zei altijd, dat is geen taal voor een dame, zei ze ja. altijd. En, en dan dacht ik altijd, ja weet je, wat geeft het nou? Wat geeft... Maar nu, ja dat zeggen, dat zeggen dus nu mensen die zeggen van ah, wat een kankertoestand. En dan zeg ik, oh wil je dat alsjeblieft niet zeggen? Want dat is, dat is voor mij verbonden aan zoveel leed en narigheid. Ja, ja. En, maar dat, zo wordt dat helemaal niet ervaren. Dus het is, misschien, het is wel een beetje wat jij zegt inderdaad. Dat het heel snel inslijt op een of andere manier. En dan zijn betekenis verliest. Ja, inderdaad. Ik denk dus dat de inhoud ervan... niet op zijn juiste waarde geschat wordt. Hm. Ja, nee. Als ik... zeg maar... de de doos frambozen laat vallen die ik net gekocht heb en uh, die gaan alle kanten op en ik zeg en, en ik zeg dus K U T dan denk ja. ik inderdaad niet aan het daadwerkelijke lichaamsdeel nee nee in het verleden wel hè nou ja ook niet zo heel vaak maar um, ja maar goed het is er geslepen, hè ja dat is het het uh, zoals een aantal nieuwe woorden waaronder dit schuttingwoord hè gek is dat Vet, toch hè hoe en ga maar door een ja. vernieuwing, denk ik. Ja, het is. Wat het het, heet, hè? Een, nou ja, ik weet het niet, want het komt natuurlijk. Het, het, ja, het komt wel ergens vandaan. Vroeger zeiden we ook shit. Dat zegt niemand meer. Maar mijn schoonzusje schoon zegt, schoon zegt dat het chips. Ja, ja, juist. Vind ik nou ja, ja. ja, dan is het effect natuurlijk helemaal weg. Ja, Maar ik denk dat we het samen ongeveer, en ik denk de meeste mensen wel, begrijpen hoe het ongeveer werkt. Ja toch? Eigenlijk wel, maar ja, het is, het, iemand is ooit begonnen met het zeggen van kut. Nou, ik heb het hier ooit horen zeggen in het dorp waar ik woon. Ja. Jaren terug, dat iedereen daarvan opkeek. Hoe ja, de, de, wat zegt de, die nou? Ja. Hans van Breukelen, even terzijde, die heeft, die heeft nog niet zo heel lang geleden, de, de keeper, hè? De keeper, ja, van de, Zij, de beer van de meer. Toch? Nee, nee, nee. Oh, nee. Van, oh sorry, nee, ik haalde weer de voetballers door elkaar, ik moet ook niks zeggen. Hans van Breukelen, ja. Ken je die nog? Ja, ik zie hem zo voor me. Wel bespraakt, hè? Ja. Hij nou. heeft een aantal weken geleden een oh, toespraak super. gehouden in het PSV-stadion. Ja. Bomvol zat het ja. over kanker en een beroep gedaan op de mensen. Proberen jullie daar alstublieft rekening mee te houden. Waarom? Over de emotie die daaraan vastzit. Waarom? Zijn eigen vrouw is een paar jaar terug aan overleden. Ja, nou ja, ja, ja. Of het bezinkt is een andere vraag, hè? Ja, ik, vind, ik blijf het een hele rare ontwikkeling vinden. Maar ja, zo zijn er wel meer... Uh, ja, verruwing, hè? Uh, ja. Oh. ja, verruwing, ja. Taalverruwing Dat is wel een mooi woord, taalverruwing. Ja, ik vind het van wel een mooi woord. Ja. Uh, uh, Piet Schrijvers krijg ik via de chat. Dat was de beer van de meer. Juist. Dat ja. ik het eventjes allemaal wel weer correct op Radio 1... de nieuws en sportzender allemaal gezegd heb. Hartstikke goed. Ja, gelukkig. Uh, uh, uh, Astrid, ik zal er kort Ja. Oh ja, we hadden nog veel meer. ja. Flatulentie, winderigheid. Ja. <laughs> ik ruik het van mezelf wel, behalve of alleen dan als ik een paar uur niet gerookt heb. Ja, dat is een mooie combinatie van twee onderwerpen. Ja, ja dan ruik ik het wel. Ja. Ik heb vanavond namelijk bruine bodensoep op. <laughs> dan weet jij het wel, hè? Dan weten we wel hoe laat het is. De hik, een kleinere remedie tegen hik. Jij had het er al over in de ja. uitzending. Ja. Bij mij helpt dan een, uh, een klein beetje zout heel goed. Echt waar? Ja. En een wat doe je dan zout. met die zout? Uh, met een heel klein beetje water opdrinken. Eeuw! Ja. Oké. Okay. Helpt echt. Ik Kaffeine. heb liever de hik, maar het is goed. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja. zou niet prettig luisteren zijn, hè? Nee, inderdaad. Maar ja, ook niet als ik zout ga zitten drinken. Maar ja. Oké, okay, oké. Okay. cafeïne. Ja. Ja. Volgens mij valt dat niet onder de opiaten. Nee. En daarom uh, de vraag van die meneer was, hoe was hij ook weer? Waarom die niet op de lijst van verdovende middelen staat? Omdat het niet valt onder de opiaten. Maar waarom niet? Waarom niet? Waarschijnlijk met de intensiteit denk ik van, hoe moet ik het zeggen, van de grondstof. Ja ja. Toch? Ja, nou ja, hij vraagt zich af, want het effect is best wel heftig van cafeïne... of kan dat zijn? Dus hij ja, vraagt zich af waarom daar niet uh, meer aandacht aan besteed wordt. Ja, er is op een gegeven moment natuurlijk een grens getrokken. Hè? Ja, dat is waar. Van waar valt het onder de opiaten? Hè? Ja. Goed, dan heb ik zelf twee korte vragen. Ja. Alle hens aan dek. Ja. Ik heb in het woordenboek gekeken waar komt hens vandaan. Ik kan het nergens vinden. Komt dat niet gewoon van handen... Ik weet het niet, daarom vraag ik het. Het zou kunnen. Ja, maar is toch gewoon, dat komt toch gewoon van all hands aan deck? Ik heb gekeken onder hen. Het enkelvoud. Dan staat er hoen. Ja, maar het is niet alle hands aan deck. Het is Wat niet al? h e s toch? Het is... Of wel? Nee, je hebt gelijk. Het je is toch gelijk. alle handen aan dek, ja. Alle hands. Je hebt gelijk. Iedereen met zijn handen aan het dek. Juist, zo is We hebben alle handen nodig om het zeil te huizen. Juist, heel goed. Nou, kan ik, ik verder nog ergens mee helpen? Hartstikke goed, zeg. Nog een vraag, Frank. En de laatste. Ja. God zegent de greep. Zeg ik dat ja. goed? Ja. Nou, de greep, waar komt dat vandaan? Zegend. Dat is mijn vraag. De greep. Oh, dat is altijd zo fijn als mensen eventjes hun bed uit moeten komen... om het etymologisch woordenboek op te snorren. Ik kan het niet vinden. Ik, uh, ik ga op zoek, Frank. Astrid, wederom bedankt, hè? Ja, en jij ook. Goed zo. Dag. Dag. Dag. Line. Ja, ik ben er gelijk aan de beurt. Ja. Uh, ik heb de oplossing van het raadsel. Nee, van het cryptogram. Van het cryptogram, ja. Oh, wacht, we dan Pak ik hem er even bij. Want het is altijd even, even om de spanning een beetje op te bouwen voor de mensen die hem nog niet gevonden hebben. Die nu heel haastig gaan zitten nadenken of ze er nog achter kunnen komen voordat we de oplossing hebben gegeven. <lacht> uh, fijn stofje van de koe. Tien ja. letters. Uh, ja, dat is uh, melkpoeder. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, Line. Um, uh, uh, want leg hem even uit voor de mensen die het nog niet snapten. Um, ja, er is gedoe met melkpoeder uh, in China. Ja. En daar was allemaal gifstoffen zaten erin. En eh, daardoor eh, kopen mensen uit China kopen we melkpoeder uit, eh, onder andere uit ons land. Waardoor ja. we hier tekort hebben. Ja, en dat is de actuele aanleiding voor dit cryptogram. Maar poeder is natuurlijk ook een fijn stofje en melk komt van de koe. En zo ja. kom je aan melkpoeder, wat eigenlijk verwarrend is. Want volgens mij, melkpoeder voor baby's komt niet van de koe. Maar dat geeft nu bij een cryptogram, het is toch goed. Hoe heet je van je achternaam, Liene? En Brouwer. Liene Brouwer. En waar kom je vandaan? Winschoten. Ja, vind ik toch altijd een mooi idee dat er misschien nog wel iemand in Winschoten is... die morgen even tegen jou zegt, gefeliciteerd, je had de crypto goed <laughs> vannacht op Radio ja, 1. Ik had een tijdje terug uh, ook, uh, ook de oplossing van het raad Toen heb ik toch zo'n leuk boek toegestuurd gekregen. Oh, gelukkig. Oh, dat ja. is fijn om te horen. Dat dat we... van, uh, van Nico Dijks horen over kijken naar kunst. Dat ja. echt om, om je te bescheuren zo leuk. Nou, oh, gelukkig, want we moesten er vanaf. Nou, Liene, ik zoek weer iets moois voor je uit. Oh, Oké, okay. ik moet even blijven hangen, denk ik. Dat denk ik ook, anders uh, kunnen we je niet vinden. Veel hey, succes verder. Het is hartstikke leuk om je te luisteren. Oh, gelukkig maar. een opluchting.